Schippers vindt dat ontoelaatbaar omdat de tandartszorg voor kinderen in het basispakket zit. Een oorlogsschip van de Spaanse marine is voor de kust van Somalië aangevallen door piraten. Die zagen het in het donker aan voor een vrachtschip. Het Spaanse schip maakt deel uit van de Europese vloot die voor de oostkust van Afrika vaart om vrachtschepen te beschermen tegen piraten. Het schip werd s'nachts beschoten door piraten in een motorbootje. Het bootje maakte onmiddellijk rechtsomkeerd toen de Spanjaarden het vuur beantwoordden. Bij de rechtbank in Lelystad is een Italiaan opgepakt die een levenslange gevangenisstraf moet uitzitten. Hij wordt in Italië gezocht voor een dubbele moord. De man van 58 werd opgepakt toen hij zich meldde bij het gerechtsgebouw in Lelystad. Hij moest daar terecht staan voor uitkeringsfraude. De Italiaan woonde in Almere. Hoe lang hij al in Nederland is, is niet duidelijk. Hij wordt binnen een paar dagen uitgeleverd aan Italië. De veerboot met 60 passagiers die was vastgelopen op de Waddenzee... is op eigen kracht losgekomen en op weg naar Schiermonnikoog. Veerboot de Monnik was onderweg van Lauwersoog naar Schiermonnikoog... toen de boot vanmiddag in de vaargeul aan de grond liep. Door de storm van de afgelopen week was er een zandplaat in de vaargeul geschoven. Daar was de veerboot in vast komen te zitten. Niemand is gewond geraakt. De boot heeft een paar uur vastgezeten in de zandbank.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 Twee dingen. Twee dingen. Margriet Reintjes. Een heel goedenavond. In Amsterdam is vandaag een expositie geopend... van geprepareerde dode lichamen. Body Worlds heet die expositie. En straks ga ik praten met een man die zijn lichaam ter beschikking heeft gesteld... aan deze rondreizende tentoonstelling. En hij gaat vertellen waarom hij dat nou toch wil na zijn dood. Maar nu is het wat anders. Opletten wij met z'n allen. Want dit weekend komt er voor de derde keer in half jaar tijd... weer wat uit de ruimte naar beneden vallen. En dit keer gaat het om een Russische marszonde... die in november vorig jaar werd gelanceerd en onbestuurbaar bleek. In september en oktober vorig jaar kwamen er ook al twee satellieten terug naar de aarde. En nu dus de marszonde. We gaan even terug naar de lancering november vorig jaar.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 Ja, en uh, nou, die zonde is dus uit koers geraakt en vliegt nu in een baan om de aarde. Hier te gast is Piet Smolders, al bijna 55 jaar ruimtevaartjournalist. Goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond. Um, ik begrijp dat uh, de zwaartekracht uh, steeds meer aan dat ding gaat trekken en daardoor valt hij naar beneden? Nou, de zwaartekracht blijft eigenlijk gelijk. Uh, maar dat ding, dat uh, zit uh, niet zo vreselijk hoog. Uh, hij is ook niet uit zijn koers geraakt eigenlijk. Hij moest gewoon in een baan op de aarde eerst komen. Hè? Dan kan je alles bekijken of alles goed is. Dan ontsteek je een raketmotor. En dan vliegt hij verder en dan zwiept hij uit die baan op de aarde richting Mars. En dat laatste is dus niet gebeurd. En omdat hij niet zo vreselijk hoog zit, een paar honderd kilometer. Uh, daar is nog een beetje lucht aanwezig. Dus hij heeft tegenwind. En er wordt geleidelijk aan afgeremd. En als je dan niks doet, ja, dan uh, valt hij naar, naar beneden op de duur. Dus het gaat van kwaad tot erger. En hoe groot is hij? Nou, hij is erg groot. Je moet je voorstellen iets van een meter of tien lang. Drie meter in doorsnee. Uh, met een gewicht van 14 ton. Dat is, we hadden het net over nog twee andere kunstmanen. Maar dit is dan de zwaarste die naar beneden komt. In een half jaar tijd. Ja, want het idee was dus, hè, als alles had gewerkt. Dat dat ding naar een... Een maan van Mars zou vliegen. Dat is Fobos, ja, zo heet hij. Zo heet hij. En dat hij daar een hapje zou nemen hè? Ja. Van, het aard van dat oppervlakte. Ja, dan zou hij een hapje nemen en die zou dan in een ronde capsule, zo'n bolletje hè, van een kleine halve meter doorstoppen. En dat zat dan weer vast aan een kleine raket. En die zou vanaf die volbos starten en dan terugvliegen naar de aarde. En dan zou die volgend jaar, 2013, in augustus, zou die op Aarde landen zelfs zonder parachute, dus een heel stevig bolletje. Met grond, grond. Phobos grond heet het apparaat. Met grond van, Mars, van de Mars naar Phobos. Ja, wat wij dus allemaal lekker zouden gaan onderzoeken. Maar goed, ja. dat gaat niet door. Jammer. Sterker nog, die, die zonde komt nu nee, naar, nee, naar beneden. We krijgen het op onze pet. Precies, want ja. Uh, ja, u lacht erbij als u het zegt. Maar dat kan toch gebeuren? Want het is, uh, nog een heleboel kilo's komt er naar beneden. Uh, ja, nou kijk, uh, het meeste verbrandt. Elke week verbranden er restanten van kunstmanen in de atmosfeer. Die zijn meestal heel licht. Maar hier zitten ook zwaardere onderdelen in. Men verwacht dat een 300 kilo ongeveer de val uh, door de damkring zal overleven. Ja. Daar zit in ieder geval ook die capsule bij, want die is het stevigst. Ja. De die, die de leegte moeten aanleveren. Ja, en uh, ja, in principe kan die overal neerkomen. Tussen een, ik heb hier een globe bij me. Ja, ik zie tussen het. 51 graden. <laughs> Noorderbreedte en 51 graden zuiderbreedte. Dat komt omdat die baan een hoek van 51 graden maakt met de Evenaar. Dus dat betekent ruwweg tussen, laten we zeggen, Maastricht en Vuurland. Het uiterste puntje, zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. En dan die, dus die hele brede gordel he, om die globe heen. Ja, u heeft hem vast vaker bij, u, of niet? Ja, maar het is een heel handig ding. Om, ik moet dat vaak ook nakijken. Waar ja. ligt iets en uh, hoe, uh, hoe valt dat dan aan? Dus hij kan niet neerkomen in Zweden, ik noem maar iets. Nee, maar ik hoorde Maastricht, Maastricht langs... Ja, ik wou net zeggen. Ja. <laughs> het kan zijn, ik bedoel, natuurlijk is de kans klein... maar ja. het kan dus dat, dat die uh, 300 kilo in Maastricht naar beneden komt. Ja, maar de, kijk, dat het in Maastricht naar beneden komt... is natuurlijk die kans is vreselijk klein... En dan nog, ja, als, al zou het op, op het dak... Het is wel eens ooit iets op, op iemand zijn dak gevallen, hoor. Maar dan een meteoriet, hè, de ruimte. Ja. Uh, bij Enschede, nog niet zo vreselijk lang geleden. Um, ja, hoe valt dat uit, hè? Waar valt die neer? Dus uh, dat, dat moeten we afwachten. Ja, maar met ja. hoeveel kilometer per uur komt hij dan naar beneden zitten? Nou, die, de, kijk, de, de, de snelheid waarmee die op de aarde afkomt... is in het begin 27.000 kilometer per uur... Mm -hmm. Dat is de snelheid waarmee een satelliet om de aarde draait. Mm -hmm. Maar uh, dat wordt dus heel snel afgeruimd. Dus in de praktijk kun je zeggen iets van 400, 500 kilometer per uur. Ja, nou maar laten komt we waar... het niet. Het is ook heet trouwens. dan. Ja. Hè, door de nou, vragen. echt lekker is het niet als je dat op je hoofd krijgt. Nee, echt lekker is het niet. Nee, maar, het zou... uh, ja. maar het kan. Ik bedoel, tuurlijk is het klein, klein, ja. klein. Maar stel dat het nou ooit gebeurt. Hè? Want het hoeft niet in Maastricht te gebeuren. Maar het nee. kan dus die, die hele baan hè, waar u ja. het over had. Ja. Het zou niet echt lekker zijn voor het imago van een ruimtevaart eigenlijk? Eh. Ja, plezierig is dat niet. Maar ja, er storten ook vliegtuigen neer. En eh, dat is dan weer niet lekker voor het imago van de nee. luchtvaart. Nee. Dus uh, ja, het heeft met techniek te maken. Er is overigens nog nooit iemand omgekomen door iets... wat uit de ruimte naar beneden viel. Nou is het wel zo dat het dus de afgelopen half jaar... meerdere keren is gebeurd dat er iets naar beneden mm. kwam. Lijkt dat nou een toename te zijn of is dat niet <laughs> zo? Nee, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat gewoon uh, toeval is. Het is wel zo natuurlijk dat de ruimte steeds... Meer verontreinigd wordt hè? door ja. alles wat wij daarin schieten. En dingen die in lage banen zitten, en moeten zitten bijvoorbeeld omdat het fotografische satellieten zijn, dus die moeten goede opname van de aarde kunnen maken. Dingen in lage banen, die komen onherroepelijk naar beneden op een gegeven moment, omdat ze dus die tegenwind hebben, nog iets atmosfeer. Dus op die manier, ja, dat blijft, dat blijft gewoon doorgaan. Alleen kunstmanen die zo zwaar zijn, die zijn er maar heel weinig. Nou, is het zo dat uh, deze uh, mislukte. He, toestand van deze marszonde mm -hmm. is de zoveelste van de Russen, want dit was mm -hmm. een Russisch experiment. Ja. Um, en daarom heeft de baas van de ruimtevaart uit Rusland, <laughs> ja. die heeft een beetje om zich heen gemapt. Yeah. En die heeft gezegd: uh, zeg jongens, wij vinden het eigenlijk heel typisch dat het elke keer misgaat yeah. als die zonde boven een plek is op de aarde waar wij ze niet meer kunnen ontvangen met onze... Ja, uh, waar he, wij met, geen controle hebben. Waarin wij geen controle hebben. Kortom, die Amerikanen saboteren ons misschien wel. Dat ja, eigenlijk Ja, dat is natuurlijk een hele slechte en, en bovendien uitermate zwak, zeg. Ik heb het niet gedaan, iemand anders zal het wel gedaan hebben. Uh, nee, dat is, dat, is, dat is gewoon onzin. Dat is gewoon onzin. Maar uh, weet u dat zeker? Of denkt u, ja, dat Nou, bij... dat Ja, wat weet je zeker? Maar dat, uh, dat kan ik wel ongeveer zeggen dat dat onzin is. Want, waarom kijk, bent u er zo van overtuigd? Uh, nou, uh, ja, kijk... Uh, nou, stel, er werd onder andere gesuggereerd dat er een raket... Uh, dan van Amerikaanse bodem bijvoorbeeld afgevuurd zou zijn op die satelliet. Nou, dan was die satelliet aan gruslementen geweest. En wij weten uit alle mogelijke bronnen dat die satelliet gewoon nog aan één stuk is. Hij valt pas uit elkaar, morgen of overmorgen of de dag daarna. Als hij echt in de dichtere lagen van de dampkring komt. Ja, ja, dus, dus er is niet, op, er is niet op, op geschoten. En dan moet je al heel subtiel gaan denken aan een soort van elektronisch ja. storen of zo. Maar, nee, kijk, de Amerikanen hebben tegenslagen te verduren. En de Russen hebben tegenslagen te verduren. En ik moet zeggen dat in het algemeen de Russische dingen, uh, die uh, gemaakt zijn voor planeetonderzoek, dat die niet zo elektronisch, niet zo goed zijn. En het computerwerk is niet zo goed. Dus waar het bij de als het gaat om pure power, dus raketkracht... dan winnen de Russen het. Maar als het gaat om subtiele dingen die jarenlang mee moeten gaan... de Amerikanen hebben dingen naar Jupiter en Saturnus gestuurd... Uranus, die twaalf jaar onderweg waren en al die tijd bleven werken. Dat hebben de Russen nooit aangedurfd. Want ze weten dat hun spulletjes niet zo lang meegaan. Ja, ja. En Mars is uh, bij de Russen altijd een uh, plek geweest waarvan alles misging. U heeft veel samengewerkt ook met die Russen. Hè? Ja. Uh, hoe, hoe ervaart u ze? Zijn ze, uh, zijn ze betrouwbaar? Zijn ze goed? Ik bedoel, er is natuurlijk ja. heel veel geblad. in de Ze zijn vreselijk goed in improviseren. Mm. Dat kunnen ze veel beter dan wij. Uh, maar, ja, er gaat wel eens iets... Ik, ik heb wel eens... Uh, ja, ze zijn een beetje emotioneler ook. En, uh, ja, uh, niet altijd alles zit mee. Dus dan wordt er wel eens een bolletje gedronken. En ik heb op zo'n lanceerbasis ook wel eens iemand rond zien lopen. De, vlak bij de raket. He, die daar iets te vertellen had. Maar die ook wel een tikkeltje aangeschoten was. Oh ja? En bij andere instituten ben ik ook wel mensen tegengekomen... die eigenlijk permanent een tikkeltje onder invloed waren. Toch de wodka? Ja, wodka of, of iets anders. Ja. Maar in ieder geval... ja dat. Uh, maar ziet u daar een verband tussen? Dat het gewoon niet goed gedaan wordt? Um, nou ja, de, de, de vorig jaar is er dus een raket niet goed gegaan... omdat dat er vuile brandstof in zat. Dus dat is slordigheid. Ja. En dat hebben de Russen wel iets meer dan Europeanen of Amerikanen. Dus van, uh, kom op jongens, uh, ja. we gaan er tegenaan. En dan niet al te... Al te ja, wat moet ik zeggen? Al, niet, niet al te voorzichtig... He? Van ja. kom op, het ja. moet kunnen, en dan, ja, dan gaat het toch wel eens iets fout. Um, vandaag was er ook nog nieuws, ook een beetje planetennieuws. Ja. <laughs> Want er was uh, bekend geworden dat er 10 miljard mogelijke vergelijkbare planeten zijn als de aarde. Ja. Wat doet dat ja. met u, dat nieuws? Ja, nou ja, dat is statistiek, hè. Dat is een tikkeltje natte vingerwerk. Nee, oké, okay, dan zijn het er niet die miljard, maar dan zijn ja. het er toch een heleboel. Ja, het zijn er een heleboel. Kijk, in ons melkverstelsel, dat is dus een soort van pannenkoek, hè. Een draaiende pannenkoek waar 200 miljard sterren in zitten. 200 miljard, waarvan onze zonder één is. Uh, nou ja, 200 miljard sterren zitten erin. En we weten intussen, dat dat weten we wel zeker, dat... Bijna alle sterren planeten bij zich hebben. Dus dat is een heel gewoon verschijnsel. Ja. Overal, zeg ik altijd, wordt met water gekookt in het heelal. Daar is niks bijzonders aan. Dus dat betekent, ja, 200 miljard sterren. Uh, en dan 10 miljard plan planeten die geschikt zouden zijn voor leven. Het zou best ja. kunnen. Maar dat leven, want dat is natuurlijk fascinerend. Ja. Hè? Uh, en dan ben ik niet gefascineerd door alle micro-organismen. Het is nee, ook waarschijnlijk nee. fantastisch als dat allemaal nee. ontdekt wordt. Maar nou. kunt u zich voorstellen dat er op een van die planeten leven is zoals letterlijk hier is? Nou, zoals hier, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk wel wat de inhoud betreft hetzelfde. Wat bedoelt u? Nou, inhoud, dan bedoel ik dat er eh, elementen worden gebruikt als zuurstof, waterstof, eh, fosfor. Dus de dingen die ook in ons lichaam zitten. Koolstof, mm -hmm. hè? Um, die ook in ons lichaam zitten. Das, dat bedoel ik dan mee. Uh, maar de verpakking kan heel anders zijn. Kijk maar eens naar het leven op aarde: hoeveel verschillende vormen. Allemaal gebaseerd op hetzelfde principe, op dezelfde ingrediënten, maar heel verschillend qua vorm. Ja. Dus ik denk dat wij, dat we niet elders in de ruimte uh, wezens zullen tegenkomen die exact op ons lijken, maar wel op dezelfde principes gebaseerd zijn. Dus wezens die misschien ook. Uh, he, al die principes waar u het net over had, maar die, die totaal er anders uitzien dan wat wij kennen hier op aarde, dat wil zeggen mensen en dieren? Ja, er zouden wel gelijkenissen kunnen zijn. Dus er zijn veel voordelen, bijvoorbeeld van het hebben van twee ogen, omdat je dan stereoscopische beelden kunt hebben en beter in diepte kunt zien. He, twee oren, precies hetzelfde. Dat het, de hersenen zitten in iets wat erg stevig is en wendbaar. Uh, zoals uh, het hoofd wat wij hebben. Hè? Dat je ledematen hebt om je voor te bewegen. Om tegen de zwaartekracht in te kunnen worstelen als het ware. Nou, dat, dat soort dingen wel. is Wel fascinerend, hè? Want het is natuurlijk ja. voor u een, de wereld waarin u ooit voor gekozen heeft. Omdat het u ja. zo fascineert. Ja, en, en, en er wordt dus de laatste tijd heel veel bekend. Hè? Ik bedoel, ja. dit, het gaat nu heel hard met het onderzoeken. We hebben nu al uh, concreet ook planeten gevonden die erg veel op de aarde moeten lijken. Omdat ze een soortgelijke ster hebben waar ze omheen draaien... op dezelfde afstand, dus niet te dichtbij niet te ver weg. Ja? Hè, leefbaarheidszone. En wat, wat hoopt ja. u dan dat er nog tijdens uw leven ontdekt wordt? Waarvan nou, je, ja, dat? Ik hoop, ik hoop natuurlijk dat we tijdens ons leven uh, ontdekken... Uh, dat er uh, intelligent leven is in het heelal. En uh, ja, dat is fascinerend. Ik weet, het is best mogelijk dat, dat, dat... Kijk, onze zon is in haar omgeving een van de jongste sterren. Al die andere sterren in, in haar buurt zijn ouder. Dus dan mag je verwachten dat de planeten die daar omheen draaien... dat die ook leven kunnen hebben wat al veel verder ontwikkeld is dan wij. Ja. Waar wij... Eh, ja, wij zijn dan een beetje primitievelingen ja, kan in ook zijn, hè? Huh? kan ook bedreigend zijn, hè? Het kan ook bedreigend zijn. Nou, dat is het eerste wat wij denken natuurlijk. Uh, U niet? Nee, ik denk als je het hebt over beschavingen die zo ver zijn... dat ze bijvoorbeeld afstanden tussen de sterren kunnen overbruggen met een techniek die veel verder is die van ons... dat je ook eh, zeg maar, ethisch veel verder moet zijn dan wij. Tot slot. Wij bakken er niet veel van, vind ik eigenlijk. Nee. Dus ik hoop dat, er iets, dat ik nog met iets beters in contact kom. <laughs> ja, Tot slot, eh, ja. André Kuipers is een, uh, een persoonlijke vriend van ja, u. Een goede vriendje. Ja. Een goede vriend van u. Ja. Uh, die zit daar trouwens met een Russische raket... Ja, die is dan met, met een Russische raket gekomen. Ja, ja, ja, ja precies. Met, met een Russisch ruimteschip. Ja, is goed gegaan allemaal daar op die ja. basis in elk geval. Heeft u nog iets van hem gehoord tijdens zijn, zijn verblijf daar? Uh, ja, want toen hij een week in de ruimte was... belde hij mij om me te feliciteren met mijn verjaardag. Oh! Zomaar gewoon terwijl wij in een hotel zaten, mijn vrouw en ik. Dus... Uh, ja, de, maar het gaat goed met hem. En uh, hij is, uh, is erg druk bezig. En hij, hij, hij vindt alles leuk. Dus hij werkt op basis van enthousiasme. Ja. En, en dat is zo mooi. Want daarom kan hij ook zoveel doen. Ja, enig. Hij is volop bezig. Nou, dat kan ook niet iedereen zeggen dat hij gebeld wordt op zijn verjaardag vanuit de ruimte. Nee, ik denk de eerste keer, ja. Enig. Hartelijk dank voor uw komst. Ik sprak met uh, Piet Smolders, ruimtevaartjournalist. En laten we hopen dat die brokstukken gewoon ergens in de oceaan uh, terechtkomen. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margrethe Reintjes. Mijn tweede gast van vanavond wil dat zijn lichaam na zijn dood tentoongesteld wordt. Zoals nu gebeurt bij de vandaag geopende tentoonstelling Body Worlds. Daar in Amsterdam zijn echte geprepareerde menselijke lichamen te zien. Hier tegenover mij zit de 58-jarige Henk Vermeulen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die expositie uh, is vandaag geopend in Amsterdam. Het is een rondreizende expositie. In 1995 uh, in uh, is hij begonnen. Ja. 34 miljoen mensen zijn er al naartoe geweest. Ja. En u hoopt dat als u dood bent, u ook te zien bent op die expositie. Zeg ik dat goed? Ja, of dat in ieder geval uh, stukken van mij te zien zijn. Ja. ja. En waarom? Uh, waarom niet? Uh, mijn fascinatie daarvoor is gekomen toen ik... Uh, eigenlijk las in mijn vakliteratuur, dat er zoiets bestond. Ja, u bent biologie hè? Ik ben biologieleraar, ja. En uh, ja, ik, ik ben daar voor het eerst naar je tentoonstelling toegegaan. Dat was toen nog in Duitsland in Oberhausen. En dat was in 2000. En dan bleek dat uh, tijdens mijn studie... ik uh, eigenlijk uh, ja, plaatjes en tekeningen heb geleerd... zonder echt de werkelijkheid te zien. Ja. En dat de werkelijkheid er toch heel anders uitziet dan... Uh, ja, de plaatjes. En dat vond ik heel erg fascinerend. Ja, want dat was in 2000. Ja. En liep u daar rond en dacht hij... was het dat moment dat u dacht, ja, ja, ja natuurlijk. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja? Ik heb toen meteen een informatiepakket aangevraagd. Ja. Want wat was het dan? Ik bedoel, hè, u had het inderdaad vanuit de boeken al gelezen. Ja. U kende natuurlijk skeletten, neem ik ja. aan als biologieleraar. Ja. Um, maar ja, toch... die zijn tegenwoordig ook van plastic, hè? Ja, precies. Dat was niet echt. En dit nee. was zo echt. dit is, dit is, dit is. ja, ja. Het bedadert het echte wijn. en het is natuurlijk heel kwetsbaar materiaal. En omdat het geplast, geplastineerd is, uh, is het redelijk stevig. En kun je er in allerlei houdingen en allerlei, op allerlei manieren kun je het neerzetten. Je kunt het ook op allerlei manieren uit elkaar halen... zodat je eigenlijk precies kunt zien hoe het in elkaar zit. Ja, want u, zag daar, want u zegt het het is geplastineerd Dat ja. moet even uitgelegd worden. Dat is een methode. In 77 ontwikkeld door ja. een, een Duitse uh, anatoom. Van meneer van ja. Hagens. Daar ja. uh, zijn ze een jaar mee bezig, heb ik ja. begrepen, om zo'n lichaam te ja. prepareren. Um, en hij maakt inderdaad gebruik van donoren. Mensen die dus per se dit willen. Mensen ja. zoals u. Ja. Um, en u dacht, toen u dat zag... Ja, dit is wat voor mij voelt als iets zinnigs na mijn leven... Zoietsje? Waar, waarom zou ik me laten begraven? Waarom zou ik me laten cremeren? Mm -hmm. Als ik dit doe, dan hebben andere mensen, zeker uh, studenten of uh, scholieren... daar heel veel aan om te zien hoe een lichaam werkelijk in elkaar zit. Ja, want u zag daar ook, ook al was u zelfs geschoold als bioloog... u zag daar dingen die u daarvoor niet heeft gezien of geweten of misschien wel gevoeld... Nou, als je een tekening ziet of een foto ziet... dan is het plat. Dan zie je niet hoe de structuur werkelijk in mm -hmm. elkaar zit. Ja. En dat zie je nu ineens wel. Ja. Hoe voelt het als het geplastineerd ge um, is? Ja, het, het voelt een beetje aan als de zool van een sportschoen. De zool van een sportschoen? Ja, zo een beetje, een beetje ruwig. Maar je, het, het, het, het, er zit dus uh, ja, siliconenmateriaal uh, in... waardoor het niet meer kan, uh, kan bederven. Ja. Maar... Je mag officieel niet aankomen. Nee, heeft u stiekem even gedaan? Ja, toch? natuurlijk. Je moet altijd even voelen of, ja. uh, wat de, hoe de huid in dit geval dan voelt. En nou ja, dan, dan merk je dat. Maar het is wel hard. Die lichamen die, die kun je zien uh, in allerlei verschillende poses. Ja. Uh, in Amsterdam is er ook een vrij stilte. Ja, klopt. Maar ze zijn alleen voor 16 jaar en ouder. Uh, ja, die mogen daar ah. alleen naar ja. kijken. Maar um, zou dat iets zijn waarvan die denkt... ja hoor, mogen ze zo doen met mijn lijf? Ja, waarom niet? Nee. Ja, het zijn toch normale... Eh, eigenlijk zijn het hele normale zaken. Mm. Alleen wij doen er, vind ik, altijd heel erg eh, beperkt over. Ja. Een soort intimiteit is het natuurlijk. Wij zijn met, ja. met elkaar niet in elkaars slaapkamer als dat gebeurt, toch? Ja. Nee, dat, dat, dat is natuurlijk waar. Maar aan de andere kant, eh, het, het is voor ons allemaal best handig... om nou eens te kijken wat er werkelijk <lacht> Hoe gebeurt. ziet dat er eigenlijk uit? Ja, nou, ook, maar... Ja, er zijn zoveel uh, discussies over het maagdenvlies en over uh, he, wel of niet uh, uh, gepakt zijn als, als meisje zijnde. Nou, ook daar kun je dingen in duidelijk maken, want er zijn dan behoorlijk wat misverstanden die daarover uh, heersen. Maar goed, het maagdenvlies kun je daar natuurlijk niet zien, toch? Nee, maar je kunt wel duidelijk maken dat het eigenlijk helemaal niet bestaat. Ja. Wat mag er niet met uw lichaam? Heeft u daarover nagedacht? Nee, heb ik niet over nagedacht. Nee, voor mij mag alles Zijn er geen uh, dingen nee. te voorzien? Nee? Is het zo dat, um, bent u altijd in het gewone leven ook altijd al heel erg daarin heel makkelijk geweest? Ja, ja? ja, ja. Opvallend? Nou, weet ik niet of dat opvallend is, maar voor, ja, voor mij is het duidelijk. Ik leef nu en ik, ja. ik, ik, ik heb dit lichaam meegekregen. Nou, en als ik er niet meer ben, dan mag er mee gebeuren wat er, ja, als, dat, wat iets nuttigs het liefst. En uh, zou het nuttig zijn bijvoorbeeld, want u, u staat voor de klas, ja. hè? nog steeds, uh, ja. behalve biologie geeft u ook wel eens natuurkunde. Ja. Stel dat er genoeg donoren zijn ja. en ze zeggen nou, meneer Vermeulen, of, of dat zeggen ze dan niet tegen u, want dan bent u er niet meer, maar ja. uw lichaam wordt gebruikt voor bijvoorbeeld uh, iets in een klas of ja. op een school of op een ja. universiteit. Ook goed. Ook goed, ja. ja. En hoe reageren de mensen om u heen? Want he, als u er niet meer bent, nou oké, okay, u maakt er dan niet mee. Ja. Maar u bent dan te zien voor mensen die u kennen? Ja, maar de, de situatie is wel zo dat je eigenlijk onherkenbaar wordt, door het, ook door het proces. En de, de herkenbare dingen die worden eraf gehaald. Ik heb nu een baard en die zal er dan ongetwijfeld af zijn. Dus dan, je, je, als zodanig word je niet meer herkend. Maar als studiemateriaal in een, in een klas, graag. Want beter zou niet kunnen, maar alleen dat is op dit moment nog hartstikke onmogelijk. Omdat de prijskaartjes die eraan hangen, die zijn verschrikkelijk. Het proces is gewoon hartstikke duur. Ja, ja. En het, het idee dat er naast uw lijf, bij wijze van spreken, gesprekken worden gevoerd over uw lijf: iets badinerends of iets, iets flauws? Nee, ik ben er niet meer. Nee, dus maar dat maakt u niet uit. Nee, dat maakt me ook helemaal niks nee. uit. Nee. En wat is dan de missie de, de missie waarom u vindt dat... Hè, ik bedoel, u wilde heel graag ja. dat lijf heel goed zien. Ja. Um, maar is dat voor alle leken belangrijk, denkt u? Is nou, het ik vind zinvol? Dat, dat we zeker heel erg slordig met ons lijf omgaan... Uh, de rage van uh, uh, afvallen. Nou ja, goed, ik ben wat fors ge uh, gebouwd, mm -hmm. dus voor mij uh, geldt dat niet. Maar uh, er zijn. Uh, hè, dat dat jojo-effect van, af, van afvallen. en uh, gewoon uh, het, het slecht omgaan met je, met, met je lichaam. door je niet de tijd te gunnen om te, uh, om te herstellen. En wat Sven Kramer bijvoorbeeld de afgelopen tijd wel heel goed gedaan heeft. gewoon geen gezeur een jaar lang ertussenuit en mijn lijf de kans geven om. Uh, opnieuw op te starten. Nou, gewoon je lichaam leren kennen. Hoe werkt het nou? Want we gaan soms voor de meest waanzinnige pijntjes naar de dokter... Mm -hmm. en voor andere pijnen die soms uh, veel ernstiger zijn... dan blijven we gewoon uh, thuis. Dan gaan we er niet naartoe. Gewoon omdat we ons lichaam relatief te slecht kennen. En waarom zorgt u goed genoeg voor uw eigen lijf, vindt u? Want u bent natuurlijk uh, inderdaad zou, een zwaar. Nee, dat zou wel iets beter kunnen. Ja, ja. Maar waar, hoe komt dat dan? Want ik hoor net dat dat lijf zo fantastisch prachtig. En... Zo'n lijf zit toch fantastisch in elkaar. Ja. Maar waarom verwaarloosd daar? Nou ja, het is een beetje overdreven geformuleerd. Maar ja. waarom bent u er dan niet zuinig genoeg op voor uw gevoel? Ja, omdat je ook je, toch de tijd niet gunt, omdat het onze, toch een beetje de mentaliteit geworden is. Hè? Jachtig en, en bezig zijn. En je moet altijd van alles en je moet meelopen. En, nou ja. Vandaar. Het overkomt u een beetje. Ja, ook wel. En ja, daar ben ik niet sterk genoeg voor om me tegen te verzetten. U zei, ik hoop inderdaad dat ik te zien zal zijn op de ja, expositie. Ja. Of delen van mij. Ja. Welke delen wil u in elk geval tonen? Um, ik denk mijn, mijn bovenlijf en mijn hoofd. Um, vooral m, uh, mijn bovenlijf, omdat daar... Uh, uh, ja, omdat het vrij stevig gebouwd is. Mm -hmm. En omdat, uh, ja, als je het hart eruit zou kunnen halen... Mijn, mijn lichaam is ook... ik ben ook gewoon nog orgaandonor. Dus dat telt als eerste. En uh, als dat er eenmaal uit is, ja, die losse onderdelen... nou, mag voor mij. Want uh, dat is inderdaad, u zegt, ik ben ook nog donor hè, ja. van, van, van organen. Dus hoe ziet dat eruit? U sterft op een gegeven moment. Ik hoop ja. voor u vast, pas al een hele tijd. Maar goed, u gaat op een gegeven moment dood. Ja. U bent orgaandonor, zegt ja. u net. En u wil ook meewerken aan die tentoonstelling. Hoe ja. gaat dat dan? Er worden eerst, eh, als ik nog orgaan heb die bruikbaar zijn voor orgaandonatie... dan worden die eerst verwijderd. Mm -hmm. En daarna wordt mijn uh, lichaam naar Heidelberg uh, getransporteerd... om uh, te, uh, geplastineerd te worden. Ja, daar die, die methode toegepast wordt. Ja, ja. En uh, is dat iets wat u al geregeld heeft nu? Nee, dat heb ik nog niet geregeld. Maar niet, althans niet anders dan dat mijn uh, uh, nabestaanden... Ik heb geen kinderen, dus dat wordt, wordt op zich ook nog wat moeilijk... maar uh, mijn nabestaanden die weten wat er moet gebeuren. Ja, en dat wil zeggen, degene met wie u het leven ja, leeft, ja, die weten dat. Ja. Ja. Die, en die, die, ja, het is eigenlijk heel simpel. Gewoon een, een, een kaartje, een adres en dan wordt de boel geregeld. Met verzekering, die weet het wel. En stel dat degene met wie u het leven deelt zelf hier ook zou toebesluiten. Ja. Um, wat zou u daarvan vinden? Want zou u haar gaan bezoeken? Zij heeft haar lichaam, ja, ja, zij dat zou willen doen wel. Maar ze heeft haar, haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld. Dus uh, dat wordt ook uh, uit elkaar gehaald. Alleen op een andere manier. ja. En uh, is het zo dat er ook iets in u... Want u zegt, uh, ik, ik vind het gewoon... Ja, wat maakt het me eigenlijk uit? Ik bedoel, ja. hoezo? Wat doen we eigenlijk moeilijk? En ja. Ik ben toch dood en ik merk er ja. niks meer van. Is er, is er iets ook um, wat te maken heeft met een soort door willen leven? Eigenlijk eeuwigheidswaarde willen krijgen? Oh, nee, want dat absoluut, krijgt u natuurlijk wel. Absoluut ja. niet. Absoluut niet. Nee, dat is, dat is, dat is zeker niet de, de eerste gedachte die ik had. De, voor mij was het echt... Oké. Okay, Eindelijk heb ik een, een, een, een mogelijkheid om, zonder al die onfrisse geurtjes... Hè, want als je een, een, een lijk uit de formeline haalt, dan is dat niet prettig. Daar kan ik ook niet met, met leerlingen naartoe. Uh, in 2000, in de tent, eerste tentoonstelling in Oberhausen, ben ik met leerlingen naartoe geweest. En daar uh, hebben we echt onze ogen uitgekeken. Uh, dan zie je dat als je daar uh, goed op in kunt gaan en goed, met, uh, goed verhaal kunt vertellen, omdat je die tentoonstelling ook al een keer gezien hebt, dat je dan uh, uh, ook uh, kinderen van 15, 16 jaar prima kunt boeien. Ja, tuurlijk, want het ziet er ongelooflijk fascinerend uit natuurlijk. Ja. ja, want er is ook zo'n expositie geweest in de beurs in Amsterdam. Ja, dat waren de Chinezen. Ja. Dat, waren, dat is toen bekritiseerd omdat ja. het juist niet om donoren ging, ja, maar ja. om uh, gevangenen was ja. Ja. tenminste het verhaal. Ja. Uh, en dan zie je ook inderdaad de zenuwen helemaal lopen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ja. fascinerend was dat ook om te zien. Ja, maar dat zie je hier in Amsterdam ook. Precies, dus dit is de moeite waard om ja. naartoe te gaan. Dit is gaan echt richten. de moeite waard om naartoe te gaan. Ik uh, dank u hartelijk voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak met uh, Henk Vermeulen. En de tentoonstelling waar we het over hadden, Bodyworld, is nog tot en met 22 april te zien in Amsterdam in de Expo Zuidas. En iedereen die in het onderwijs werkt, luister goed, die mag namelijk gratis naar binnen. Voor meer informatie daarover kunt u kijken op onze website tweedingen.nl. En nu ik het daar toch over heb, op die site kunt u ook gesprekken terugluisteren... en als u wilt ook reacties achterlaten. Nou, het is bijna half negen dat we zeggen dat we na het nieuws gaan luisteren naar Luc Ickink. Want yes. die zit er vandaag met BNN Today. Wat hebben jullie geselecteerd vandaag? Nou, wij gaan het ook hebben over geprepareerde lichamen. Oh. Ja, <laughs> want uh, Kim Jong-il wil, wil zich laten opbaren. Mm. En Lenin deed dat al eerder. Maar ja. wij vragen ons af, is dat eigenlijk wel Lenin? Kan dat mm. zo wel iemand anders zijn, hoorden wij laatst. Dus uh, daar hoor je zometeen alles over. En het onderwijs, daar gaat het niet zo heel goed mee. Wij vragen ons af of het tijd nog wel te keren is. Dat hoor je allemaal zo meteen in BNN Today. Nu is het nieuws met Kees Groot.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 De beoogde spreker, trendwatcher René Boender, ziet er vanaf vanwege de negatieve publiciteit die is ontstaan. Met name de Noord-Hollandse PVV is kritisch over de R&D's lezing, omdat hij de provincie veel te veel geld zou kosten. Vorig jaar ging de lezing ook niet door, omdat historicus Thomas van der Dunk een te politiek verhaal ervan zou hebben gemaakt. Hij wilde onder meer een vergelijking maken tussen de PVV en de NSB. En bij de rechtbank in Lelystad is een Italiaan opgepakt... die een levenslange gevangenisstraf moet uitzitten. Hij wordt in Italië gezocht voor een dubbele moord. De man van 58 werd opgepakt toen hij in het gerechtsgebouw... terecht moest staan voor uitkeringsfraude. De Italiaan woonde in Almere. Hij wordt binnen een paar dagen uitgeleverd aan Italië. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is donderdag 12 januari, iets over half negen. Goedenavond. De koningin vindt de discussie over haar hoofdsjaal echt onzin. Dat zei ze vanmorgen in Oman. Maar mag de koningin dat zomaar zeggen? Daar ging het vandaag over in Den Haag. En ook hier straks in BNN Today. En in Amerika ging het over het YouTube-filmpje... waarin vier Amerikaanse militairen te zien zijn... die over gesneuvelde Taliban-strijders heen plassen. We spreken correspondent Michiel Vos. En het gaat slecht met het onderwijs in Nederland. Leraren staken, de TU Delft maakt de opleidingen makkelijker... en de School voor Journalistiek aan de Hogeschool Winners hem in Zwolle staat ter discussie. Of niet, Jeroen Stompost? <lacht> Waar gaat het naartoe? Is het de tijd nog wel te keren? <lacht> dat hoor je zo meteen. En naar wie ging Joos Kreugel vandaag heen? Ja, Luc, het enige dat ik eigenlijk nog even wil vertellen... is uh, dat degene die ik zo ga interviewen... een enorme zwarte snor heeft. Oh. Weet je het al? Ik denk het niet. Maar ik ga hem opzoeken... omdat ik eigenlijk wil weten hoe het met hem gaat. Wat een snooi. Ik ga even googlen. En binnenkort gaat de Nederlandse film Blackout in première. Dat is een actiecomedy, dus dat betekent veel schieten en ook veel lachen. Zometeen praat ik daarover met regisseur Arne Tonen... en een van de hoofdrolspelers, Birgit Schuurman... En dan gaan we naar die succesvolle winnens heimstudent ja. Jeroen Stompas voor de sport. Lang geleden hoor, toen ja. was alles, alles was beter hè vroeger. <laughs> dat was nog zwart wit hè toen. Zeg, zeg, ja. Ja. Echt, nou, net niet meer. <laughs> goed, opwinding in Nederland hockeyland. Bondscoach Paul van As heeft de hockey-iconen Teun de Nooier en Take Takema uit zijn selectie gezet. Geen ruzie, maar goed, hij vond dat nodig. Het betekent in ieder geval dat de Nooier en Takema ook niet meegaan naar de Olympische Spelen. Van As, begrijpt de impact van zijn beslissing. Ja, zeker. Het is een hele stap, een hele beslissing. Uh, ik ben er niet, niet trots op. Ik voel me ook niet stoer. Het is eigenlijk zelfs een beetje een droevige week uh, tot nu toe geweest. En uh, het is zeker wat. En uh, diep respect voor uh, uh, de beide spelers. Steun is een fantastisch icoon in Nederlands hockey. Misschien zien we ook nog wel in actie. Hè? Maar, maar, en, en taken idem dito hebben toch heel veel betekend voor het Nederlands hockey. Dus uh, ja, ik vind het heel vervelend... dat ik degene moet zijn die deze stap, uh, deze beslissing moet nemen. Ja, hij moest die stap nemen, zegt hij... omdat hij denkt dat het team nu beter zal gaan functioneren... zonder die twee cracks. Ik vind eigenlijk dat op de uh, uh, momenten dat het moet gebeuren... Dat, uh, nou, dat er toch wel punten van kritiek zijn... op, op, de, op de rol die we ze hun, die we hun toebedi toebedichten. En dan is bij mijn conclusie... dan wil ik liever ruimte maken voor de jongere spelers. Als ik twee grote bomen... uit het bos haal, dan kan de zon bij alle planten komen en alle struiken komen die eronder zitten. En, die, en je zult zien, die gaan heel snel groeien. En daar ben ik naar op zoek. Nou, we zullen het uh, zien uh, zometeen in Londen natuurlijk, want daar gaat het allemaal om de Olympische Spelen, maar hoe dat ook, van asbeslissing Heeft de hoog hoogte oplopen in de hockeywereld? Oud-international Jacques Brinkman bijvoorbeeld, hij begrijpt er niets van. Een dramatische beslissing uh, voor de Nooyer en voor Takema. En met een doffe knal wat je inter interlandcarrière uh, beëindigt. De Nooyen en taken horen uh, en gewoon bij de beste 22 spelers uh, van Nederland. Die horen gewoon bij de selectie. Uh, op de EK hebben ze het eigenlijk prima gedaan. Daar wordt ook nog aan gerefereerd door Van As. En Notebene, bene is bij uh, de laatste champions Trophy gevraagd om, uh, om aanvoerder te worden. Dus ja, het is toch wel een beetje curieus. Dat is ook een beetje wat Van Basten deed eigenlijk. Hè, toen hij uh, bondscoach werd bij Nederlands helftal Voetbal. Ja, het Ik ging er ook al die sterren ja. En, uh, ja, ja, het is een beproefde methode. Misschien alleen... werkt het. Uh, ja. Dit zijn wel echt de twee hele grote jongens. Dus eh, je kan ook zeggen: je mist zometeen wel wat ervaring. Zometeen als je Olympische, het Olympisch veld betreedt. Goed, hoe dan ook. Uh, we gaan het zo ook allemaal vragen. Ik ga het uh, zometeen allemaal voorleggen aan uh, Luc, aan Paul van Als zelf. Hij komt naar de studio. En uh, dan gaan we dieper in op deze affaire, als je het zo ja. mag doen. Zometeen na tien uur langs de lijn. Dankjewel, Jeroen. Yo. Radio 1, PNN Today. Het Amerikaanse leger is flink in verlegenheid gebracht... door een filmpje van militairen die over dode Taliban-strijders plassen. Ja, je hoort die militairen zeggen... nog een fijne dag, vriend, en goud als een douche. Michiel Vos is onze man in Amerika. Goedenavond, Michiel. Goedenavond. Ja, de Amerikaanse minister van Defensie die heeft al laten weten... het absoluut verschrikkelijk te vinden. De Afghaanse president Karzai noemt het volstrekt inhumaan. Hoe reageren de Amerikanen op straat op dat filmpje? Nou, ja, die vinden het natuurlijk in grote mate, in overgrote meerderheid vinden ze het, net zoals hun uh, ministers, leiders, of dat nou Hillary uh, Clinton is, op het ministerie van Defensie, die inderdaad, heeft, or, ministerie van Buitenlandse Zaken, pardon, die heeft gesproken van ik ben verbijsterd. Of inderdaad, wat je zei, euh, de, Leon Panetta deplorable, betreurenswaardig. Dat zijn de meeste commentaren. Uh, iedereen is het ook eens met het onderzoek dat is ingestapt door het korps mariniers, want het korps mariniers hoort dit soort dingen toch niet te doen. Dat vindt de gemiddelde Amerikaan. Als je dat leest in de commentaren, als je dat hoort op radio en televisie vandaag, mm -hmm. iedereen is natuurlijk ook een beetje beschaamd, want we hadden dit geloof ik al eens eerder gezien in Abu Ghraib en een paar incidenten daarna. Wat daar een beetje op leek, kunnen we dat dit soort dingen nou niet hè, uitbannen? En we overtreden ook simpelweg de, de wet, de militaire wetten, maar ook de geneesde conventies... die het niet toestaat om uh, zeg maar lichamen van personen gedood in oorlog te laten we zeggen, ontheiligen. Maar er is natuurlijk in Amerika wel net iets meer laten we zeggen, begrip voor het idee dat soldaten in oorlogstijd... en dat is Amerika nog steeds, hè, yeah. in Afghanistan... Ja, dingen doen die natuurlijk in de normale maatschappij, zeg maar in Amerika zelf of in Nederland, niet door de beugel zouden kunnen. Daar is iets meer begrip voor, want de soldaat, het leger speelt een iets grotere, wat meer zichtbare rol in de Amerikaanse samenleving als in de Nederlandse. Ja, want Nederland. als, als dat hier zou gebeuren, dan, dan zou iedereen meteen roepen van ja, minister hele van Defensie moet aftreden, grote verontwaardiging, uh, allemaal debatten. Maar dat, dat is dus eigenlijk niet zo in Amerika. Nee, dat is dat is inderdaad nog niet aan de hand. Kijk, dit is natuurlijk nog niet van, het, van de omvang van Abu Ghraib, wat een, tot een enorm uh, schandaal leidde. Dit is een video van vier man en waarschijnlijk hebben we er al twee te pakken. En het korps mariniers denkt dat ze die andere twee ook kunnen pakken, want ze weten welk bataljon, welk regiment, waar ze het moeten zoeken in het korps mariniers. Maar het is wel beschamend. Misschien is Amerika ook net iets meer gewend geraakt, als je dat zo moet zeggen. Um, aan ja, uitwassen, aan schandalen, groot of klein, groot of kleiner... die nu eenmaal samenhangen met troepen die tien jaar lang overzees zijn. Mm. Het zijn natuurlijk niet steeds dezelfde troepen, maar het zijn er wel... Hè, we zitten al zo'n beetje sinds eind 2001 in Afghanistan. Dat ja. er, als dan dingen fout gaan, ja, dat, dat kun je natuurlijk dus op een briefje geven. Dus vinden ze het stiekem misschien erger dat het filmpje naar buiten is gekomen... dan dat, dat het militairen het überhaupt hebben gedaan? Nou, je leest en hoort wel, um, luister, we moeten begrip hebben voor die jongens, als je ze vraagt om iemand te doden, hè, in, in, in naam van Amerika of in naam van de War on Terror, zoals mm -hmm. Bush dat ooit heeft bedacht, dan kun je niet al te uh, vreemd opkijken als er dan dus ook met dat gedrag, zeg maar, als er een soort, ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk gepaard met een zekere um, een, een, een verandering van dat soort mensen. Mensen kunnen knappen eigenlijk. Ja, dan, dan gaan er dus ook dit soort dingen gebeuren. Niet meteen, maar dat zou kunnen. Hè. De, en natuurlijk wordt er ook natuurlijk in Amerika gezegd... het zijn een few bad apples. Het zijn een paar enkele slechterikken... die de naam voor het hele Amerikaanse leger verdoezelen. Maar goed, Amerika weet heel goed dat uh, ja, na twee oorlogen... Irak en Afghanistan... het er natuurlijk niet altijd even best voor staat in de rest van de wereld... met de naam, met de reputatie van het Amerikaanse leger. En dat speelt allemaal tegen hele... Prille, uh, tegen het prille begin van uh, vredesonderhandelingen met diezelfde Taliban... door afgezanten, lagere afgezanten van de Amerikaanse regering. Ja, want je zou toch denken dat dit dan wel weer uh, schadelijk is voor het leger in, uh, in Amerika? Voor zover hier bekend heeft de Taliban al gezegd... nee, dit gaat niet, dit staat niet aan de weg aan onze komende besprekingen... die waarschijnlijk op neutraal terrein in, in Qatar worden gevoerd... Tussen ja, een, een, een wat lagere diplomaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder Hillary Clinton dus, en afgezanten van de Taliban. Dat is allemaal nieuw en dat speelt sinds de tweede helft van het vorige jaar. Dat is allemaal een beetje spannend en dat gebeurt buiten de mediaschijnwerpers, eh, want dat mm -hmm. kan natuurlijk eigenlijk niet onderhandelen met de Taliban. Want de Taliban gaf immers toch eh, onderdak aan, aan Bin Laden eh, tot 2001. Dus ja. Maar we moeten natuurlijk iets, want we willen in 2014 weg zijn. Dat en zij zien dit dan ook als een, als een incident eigenlijk, waar ze het verder eigenlijk niet meer over hebben. En uh, laten we doorgaan met die onderhandeling. Ja. Ik denk ja. dat je dat goed ziet. En ik denk dat je daarom ziet Hillary Clinton, Panetta, de NAVO in Afghanistan. Die het allemaal afkeuren. Het is die meteen een, een, een generaal belast en benoemd met dit onderzoek. Uh, die meteen twee mensen al heeft opgepakt voor ondervraging. En die zegt dat we tot de bodem zullen gaan. Dat we de schuldigen boven zullen halen. En dat ze ook wellicht berecht zullen worden. En dat we hè, er ons zeer van bewust zijn dat we de geneesde conventies overtreden. Dat doen ze natuurlijk allemaal. En dat doen ze ook vandaag. Hè. Het kwam gisteren naar buiten. En vandaag staat elke minister op de stoep um, hard te zeggen dat we hier iets aan gaan doen... Mm -hmm. om inderdaad grotere politieke en diplomatieke schade te voorkomen. Uh, als ze uh, berecht worden, wat, wat dan? Wat, wat, wat staat hun te wachten? Nee, dat weet ik niet precies. Dat, dat, dat kan ik nu op dit moment moeilijk zeggen. Maar je moet je voorstellen dat uh, in, de Abu Ghraib, in het Abu Ghraib-schandaal... er wel degelijk mensen berecht zijn tot gevangenisstraf. Hè? En dat, daar, daar was de kritiek later op dat... Uh, Abu Ghraib natuurlijk niet zomaar iets was wat door een aantal lage soldaten uh, gewone soldaten was bedacht. Dit ziet er wat anders uit. Het zou me verbazen als hier generaals opdracht hadden gegeven... tot het plassen over dode lichamen. Dat lijkt dat me toch niet, nee, nee, nee, Ik nee. kan het fout hebben, maar dat zou, dat, dat zou me verbazen. En dat zal de gemiddelde Amerikaan ook verbazen. Dus waarschijnlijk is dit meer een incident... dan iets groots als het Abu Ghraib-schandaal. Dat was natuurlijk veel groter van omvang... en ook ge veel gevaarlijker voor de naam en de reputatie... en ook de diplomatieke positie van Amerika. Duidelijk. Michiel Vos vanuit New York, dank je wel. Geen hey, dank. Uh, we zijn te zien op de webcam. Kijk mee via radio1.nl/slash bnn today. This is Go Back to the Zoo. De nieuwe single heet What If? Ze hebben een nieuwe plaat gemaakt, Go Back to the Zoo. What If is de nieuwe single dus. En ook de titeltrek eigenlijk van de Nederlandse film Blackout. Wakker worden naast een lijk en niet meer weten wat je de avond daarvoor hebt gedaan. Dat is niet heel erg prettig natuurlijk. Maar als je dan ook nog blijkt dat je 20 kilo coke hebt laten verdwijnen... en dat er heel veel gevaarlijke mensen zijn die die coke graag terug willen... dan heb je eigenlijk het recept voor de nieuwe Nederlandse film Blackout. Een stukje uit de trailer. Je stond wat cocaïne van me, ik like het back. Jij zou hier vanmorgen zijn met 20 kilogram wit. Doe ik wil nou ook wel 20 kilo koken voor jou. Waar is die cocaïne? Ik weet niks meer. Er ligt daar bijna voor tollen aan tof. Ik heb een soort gat in mijn geheugen. Kan iemand mij gewoon even uitleggen wat ik hier doe? Blijf, blijf, blijf, blijf, blijf, blijf. Stop eens met pijpen, hoor. Komt alleen maar gelul uit je mond. Dus ergens ligt 20 kilo koken en jij bent de enige die weet wat het is. Alleen nu even niet dan. Het is altijd lastige trailers op de radio, maar toch, ja. dit is, ik heb hem gezien. Uh, Arne Tonen, de, de regisseur en Birgit Schumann, een van de uh, uh, hoofdrolspelers, ik heb hem gezien, de trailer. Hij is echt vet. Het is echt een hele coole trailer. Nou, dankjewel. Is dat ook een soort voorbode voor de film? Dat het ook echt een hele vette coole film gaat worden? Ja, uh, ja, probeer natuurlijk wel waar te maken wat we in de, in de trailer uh, verkopen. Je ja. hebt hem geregisseerd, Anne. Je hebt Kim van Koten erin gestopt, Robert de Hoog, Alex van Warmendam, Willy Wartal en dus ook Birgit en ook Katja Schuurman. Ja. En uh, jullie zijn hier welkom. En ik heb geen hoofd hoor, ik heb gewoon een hele te gekke bijrol. Oh, dat doen ja. wij gewoon een hoofdrol. Mijn hoofd zit erin rol. en ik heb een rol. Ja. Ja, ja. ja. ja. <laughs> Raymond Therry is, is, de is de hoofd. De, is de ah, okay, okay. Uh, gisteren was je nog aan het monteren. Um, Voor de plersviewing. Nou, um, nou ik, ik, ik zit momenteel in uh, geluidsmontage. Ja. Ik ben de grading aan het doen, wat visual effects, de titels. En, en morgen uh, hebben ze nog een draaidag. En morgen gaan we ja. nog... Wij <laughs> moet 23 januari ja. in première. Ja. ja, het is eigenlijk een uh, de begintitelsequentie uh, begin gaan we morgen nog aan draaien. Had je niet een weekje eerder kunnen beginnen <laughs> met het hele... Uh, waarom duurt dat zo lang? Is dat, is dat normaal in de filmwereld? Nee, nee eigenlijk niet. Nee, dit is wel gewoon heel erg uh, uh, snel gegaan. We hadden eigenlijk uh, 3 oktober onze eerste draaidag. Dus die film, ja, die komt als een... Uh, in, met een sneltreinvaart uh, de bioscoop in. Ja. En uh, nou ja, het is, uh, is geweldig. En, uh, maar we hadden eigenlijk twee weken geleden zoiets bedacht van moeten we gewoon die titelsequentie niet toch gewoon gaan filmen. En uh, nou ja, dan moet je wel wat voor produceren. Dus dat uh, zijn we Ik gaan heel blij doen. met Arne zijn Oké, okay, dus die, wordt dus, vol, die <laughs> wordt dus opgenomen nog volgende week. En dan moet, je, moet jij hem eigenlijk nog gaan monteren? Nee, die wordt morgen opgenomen. En dan wordt die eigenlijk gewoon, uh, denk ik, dezelfde avond of dit weekend gemonteerd. Want uh, komende woensdagavond is de hele film... Uh, op slot. En, dan, uh, en dan, uh, ja, dan moeten we klaar zijn. Nou, dus jij sluit je zo meteen op hierna. Uh, ja, om te sowieso. gaan stressen. Uh, het is een actiecomedie. En ik heb even een beschrijving van uh, de blogger Nalden. Dat is een invloedrijk man. Die omschrijft de film als een kruising van Lockstock in Two Smoking Barrels. Dat is een film van Guy Ritchie. En uh, The Hangover. En dat was de meest succesvolle film van 2010. Comedie uh, over drie mannen die de weg kwijtraken. En, in, uh, in, uh, uh, en dan allemaal hele rare dingen. Is dat een beetje een goede omschrijving? Um, nou, ik, mag ik, zoveel, ik mag hopen dat ik zoveel uh, bezoekers krijg. <laughs> ja, maar uh, nee, ja, ja, kijk, bedoel die link die leg je gewoon heel erg snel. Het uh, weet je al, iemand die wordt wakker en die weet niet meer wat er is gebeurd ja, uh, de afgelopen dat twee is ja. Dat is de hangover. Dat ja. is de hangover. En, uh, en hele ja. leuke dialogen, goede grappen, het, het visuele ja. van Guy Ritchie, dat is wel een inspiratie uh, voor je. Ja, nee, ja, veel, sowieso veel karakters, humor en actie, ja, dat is... dat lijkt af en toe dat Guy Ritchie daar het alleen recht op heeft, maar... Uh, nee, kan jij ook. Ik, ik, ik, ik kom er keihard aan. <laughs> een voorbeeld van die humor is uh, waarin Robert de Hoog wordt bedreigd... door Willy Wartal en Kempi. Die spelen ook in de film. Twee rappers en dat is een mooi voorbeeld van, van de humor in de film. Luister mee. Dat is toch wel een pausje? lopen twee Belgen over straat naast elkaar. Ja. Ik weet niet wat ze tegen elkaar zeiden, hoor. Maar ik weet wel dat jouw moeder een fucking hoer is die morgen jouw Antilliaanse reet gaat begraven? Denk je dat ik dom ben of zo? Hm? Denk je dat ik me laat bestelen door een hondenuitlaatservice... om het vervolgens weer terug te kopen? Het is een hondentrimsalon. Ja, we, we honden? Wat? Het is een <laughs> hondentrimsalon. <laughs> <laughs> Kempi en ja. Ja. Willy zijn echt meest... Goede acteurs zag ik. Echt. Tenminste, zo in de trailer. Goeie. Ja, ja. Leuk, toch? Iedereen, ik, heb, ik, ik uh, ben gezegen met zoveel uh, prachtige acteurs. Ja. Ja. Wat is het verschil met bijvoorbeeld Vet Hart of Spion van Oranje? Dat zijn een beetje actiecomedies. Wat, wat is het verschil? Ja, wat is het verschil? Ja, het is een andere regisseur. Uh, het, is, uh, het zijn totaal andere films, andere verhalen. Yeah. En uh, um, ja, het, is ook, het valt ook onder, onder de noemer actiecomedie. En um, maar ja. Ik, ik denk dat het heel erg aan de kijker is om, om dat te, te bepalen. Het is rauwer. Ja, ik denk dat iets het iets grimiger. Ja, grimmiger. ja het is wel iets duisterder. Grimmiger absoluut. met een uh, randje. Ja, het is niet. Uh, het is. Nou, als je net al hoort, het is niet uh, uh, het zonnetje in huis humor. Nee, precies. zeg maar. Het is, het is wel echt wat uh, ja edgy. Ja. En, uh, ja. en, ja. Ja, ik vind het moeilijk om van mezelf, van Ja, snap mijn eigen ik, jij zeg. moet ook helemaal niks zeggen. Ik ga gewoon naar <laughs> uh, jou ophemelen. Jullie <laughs> zitten een beetje <laughs> lekker tegen elkaar in te bitchen. En dan komt hier, zijn we met elkaar getrouwd. hè zeker ja, wel. dat is wel goed ja, om ja, even ja, te ja. weten. Ja, ik ben mee, dan zie ik hem tenminste nog af en toe. Heel zo. Verstandig hoor, verstandig. <laughs> en wat wel grappig is, dat de, jou, jouw zus Katja speelt ook nog in de film. Ja, dat, dat was een, een bijzondere kerst, vermoed ik zo. Dat is alleen maar gepraat <laughs> over de film geweest. Nou, nee, eigenlijk niet. We, we nee. hebben. Nou, uh de dames hebben gewoon een auditie moeten doen hoor. Ja. Ja, dat <laughs> nee, vonden ze belachelijk. Nee, dat vond ik echt niet belachelijk. Hoe is dat ja. weer, het, om met je man en zus te werken? Oh, heel erg te gek. Jij ja, met ja. Arne had ik wel wat eerder uh, ge uh, gewerkt, had al een aantal uh, videoclips van mij me geregisseerd in de loop der jaren. Een dik En, Dick Trom, en, en In dik had ik ook een rolletje. ja. En, uh, maar met Kat had ik eigenlijk nog nooit echt ge gespeeld. Tenminste, niet zoveel draaidagen. Ik heb één keer ooit een single, een gasrolletje van een halve dag gehad. Mm -hmm. Maar dat was echt te gek. Ik bedoel, we zijn ook Katje en ik samen zijn een soort uh, lomp uh, in kassenbureau... dat in te huren is door willekeurige gangsterbazen. Nou, lomp gewoon heel sexy lomp, in incassobureau. Ja, Maar wij, we willen lomp in onze actie. We zijn niet van, uh, u bent te laat, we komen morgen. Op nee, gegeven. ik zag jullie in de trailer al met een bel en een auto in elkaar Ja, omlappen. ik heb een bel en mijn zus een cricketbed. We zijn gewoon lomp in zoverre. Ja, we zijn niet heel. Шепти его Nee. Is het leuk om in zo'n film te spelen dat je ja, dat mag doen? Het is heel leuk. Ik bedoel, stel je voor, je gaat s ochtends kom je aan. Je wordt door een te gek make-up team allemaal tatoeages op je hele lijf gestopt. op tatoeage die ik eigenlijk misschien ooit zou willen hebben, maar niet durf natuurlijk te nemen. Dus dan, maar in één keer zie je er zo uit. Dan word je prachtig opgemaakt. Dan, kan je, dan heb je hele mooie pakjes aan. Dan mag je, krijg je een bel. En dan je zus krijgt een cricketbed. En dan mag je samen eerst even proef een auto in elkaar slaan. Daarna voor het echt. En je man die filmt dat. En ondertussen krijg je lekker eten, wordt er voor je gemaakt. En dan denk ik van nou, dat vind ik een hele gave baan. Ja, Dat, kan, dat, kan, dat zou ik ook leuk vinden. Ja. Ja. Was het voor jou ook leuk aan om het te maken? Zoveel? Ja, het is gewoon ja, het is keihard werken, maar het was wel echt een feest. Want nou, ik heb een geweldige crew en superleuke cast. En ja, gewoon heel veel. Talentvolle mensen om me heen, die uh, ja, weet je wel, maar film is gewoon beuken. Je moet gewoon heel veel doen op een dag en heel veel halen. En je hebt heel veel verantwoordelijkheid als, uh, als regisseur. En dan, ja, dan is het wel, uh, dan scheelt het wel als er veel uh, talent om je heen staat, uh, om dat uh, alleen maar naar een hoger plan te brengen. 23 januari dan gaat de film in première. Tenminste als alles goed gaat natuurlijk met de opnames en de montage. Ja, dat ja, zal toch wel. Dat is uh, deadline werken, dat kunnen jullie ja. natuurlijk wel. Succes, veel plezier met de première en 26 januari is die overal in Nederland te zien. Ik ga er zeker naartoe. Blackout de film. Bah. nl. Heb je een vraag, dan zet je er hashtag durf de Vraag achter. En dan krijg je meteen een antwoord via Twitter of via BNN Today. Zo meteen het antwoord op een voor mij ontzettend belangrijke vraag. Hoe kom ik in godsnaam zo snel mogelijk van mijn nekpijn af? En iets na negen duik ik in de geschiedenisboeken met opvallende verhalen over het lichaam van Lenin. Dat ligt nog steeds opgebaat in Moskou. Tenminste, als het er mis. Aan de eerste dag, om Joris Kreugel. Een een handeling volgens Dit liedje, dat zong hij ooit, maar hij begon op de toneelschool. Alleen dat redde hij niet, daar moest hij vanaf. En hij werd DJ bij Zeezende Veronica. En ik ken hem eigenlijk pas op het moment dat hij bij de Tros ging werken als presentator van een programma met alleen maar Nederlandstalige artiesten. En ik vond dat heerlijk als klein kind om naar te kijken... met een glaasje Seven up en een zakje chips. En misschien horen jullie al over wie ik het heb. Hij heeft ook een hele grote snor. En ik sta nu voor zijn deur. De bel gaat. Eén, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. En wie staat er voor me? Giel ja. En we hadden elkaar net al aan de telefoon. Ja, dat klopt. En toen zei je ja. tegen me... Ja, wie zit er nou eigenlijk nog te wachten op Giel Montagne? Uh, dat weet ik ook niet. Nou, ik dus. En vanmorgen had ik het met een collega over opvallende toeren. En dat keken we allebei vroeger. En toen vroegen we ons af, hoe gaat het eigenlijk met de presentator, Giel Montagne? Nou, met mij gaat het goed. Hallo, Dromte. Heel groot applaus voor Maria Moor en haar danseressen, want het was weer formidabel. Wel, we hebben weer een... De... Op volle toeren, dat is eigenlijk wel hetgene waar je echt bekend mee bent geworden. Hè? Dat klopt, ja. Je was presentator. En de Radio Veronica natuurlijk, hè? daar ben ik begonnen. Jan Smit doet tegenwoordig bij de Tros het muziekfeest... met allemaal Nederlandse artiesten op markten door het hele land. Maar ja, je... en hier ben je volle toeren natuurlijk. Ja, maar jij bent eigenlijk, ja... De grond leggen er een beetje van? Hè? Uh, ik ben de bedenker van uh, losse groeven ja, en uh, na volle toeren, dat klopt. ja. Dat was een welzinnig populair programma, maar er is een tijd voor kopen en een tijd voor gaat natuurlijk. Waarom ben je daarmee gestopt? Uh, nou, men vond de tijd rijp uh, om uh, mij te laten gaan. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar je kunt er toch niet tegen vechten. Ik bedoel, als, als van bovenaf wordt gezegd: van nou ja, oké. Okay het programma gaat stoppen, nou, dan houdt het toch op. Af en toe dan hoor je nog wel eens wat over je, maar niet echt heel veel meer. Nee, uh, ik bedoel, ik heb uh, allerlei uitstapjes naar, uh, naar radio gemaakt. Holland FM opgezet. Ja, nou, Holland FM was op een gegeven moment... Uh, blijkbaar niet meer uh, financieel haalbaar, dus dat is gestopt. Radio heeft altijd wel mijn hart gehad, dus ik zou best wel weer radio willen doen. Nummer drie in onze Trostop 5. Nou, wie zou het zijn? Als iemand van je houdt, ja, natuurlijk. Ik hoef wel niets meer te zeggen. Koos Alberts. Ik ben niet zo goed in mezelf verkopen, moet ik zeggen hoor. Dus... Nee? Te aardig ook? Leven en laten leven. En, uh, inderdaad, te aardig. Ja, en misschien ook wel veel te bescheiden in, uh, in een hoop opzichten, maar buiten dat. Ik ben aan de trots niet rijk geworden, dus. Tijden toen waren nog niet echt dat je heel veel geld verdiend als nee. presentator. Nee, precies. Dat is allemaal een beetje naar TV 10, Joop van den Ende, toen hij de sterren binnen ging halen. Toen werd ja. hij natuurlijk ook dik betaald. Ja, inderdaad, dat klopt. Ik kijk gewoon positief terug. Ik heb gewoon twintig jaar op een leuke manier uh, met alle artiesten op de televisie mogen samenwerken. Wat doe je tegenwoordig eigenlijk nou, op volle toeren? Nou ja, ik, ik, ik treed nog steeds op in het land. Ik krijg een column in de panorama elke week. Feit dat dat ik nog steeds uh, in de harten van mensen voortleef. Dat de mensen toch altijd nog iets hebben van hey, er is die weer. Dat, dat vind ik toch wel. Uh, nou ja, oké, okay, dat heb je opgebouwd. Zolang ik gezond ben, uh, blijf ik gewoon uh, de dingen doen die ik leuk vind. Maar vorig jaar ging het even wat minder met, je. Ik had een abscess in mijn buik. En uh, ik heb kansje boord gelegen, dat klopt. En je zit hier nog steeds met je prachtige snor. En in de toekomst misschien nog een keer op volle toeren op TV. Altijd goed. Ik stap er zo weer op. Ik hoop het. Dan neem ik weer een glaasje 7-Up en een bakje met chips. <lacht> Zoals ik vroeger bij mijn oma op vrijdagavond naar je zat te kijken. Ja, ja, ja, ja. En heb volgens mij best wel weer een leuke avond. Ja, absoluut. <lacht> BNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Luc, leuke jongen is dat, die vraagt zich af... hoe je zo snel mogelijk van pijn in je nek afkomt. Aschduik durf te vragen. Eveline Bosselaar, fysiotherapeut. Het ligt een beetje aan hoe het is gebeurd. Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, verkeerde beweging hebt gemaakt... waardoor er spierspanning ontstaat in je nek... dan raad ik je aan om uh, regelmatig toch te bewegen met je schouders... En binnen de pijngrenzen uh, te bewegen met je nek, dus naar links en naar rechts uh, knikken. Um, of ja, nee knikken, dat is ook wel een manier om uh, het los te maken. En eventueel kan je nog een uh, pijnstiller nemen om de ergste pijn weg te halen. Je kan uh, regelmatig als je veel uh, voor, uh, voor de computer zit, bijvoorbeeld, dan is het heel erg belangrijk om uh, regelmatig pauze te nemen. En uh, uh, micropauze of wat, wat langere pauzes. Zodat je niet in, uh, in dezelfde houding blijft zitten. Want dat veroorzaakt vaak uh, nekklachten. durft te vragen. B -M -M.